Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het meisje van tien, waarvoor een Amber Alert was uitgegeven, is weer terecht. De politie zegt dat Wendy levend is gevonden in een woning in Rotterdam. Ze wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Het meisje was sinds gistermiddag niet meer gezien. Ze ging vanuit haar huis in Rotterdam-Zuid naar een winkel, maar kwam daar nooit aan. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. Een Amber Alert wordt uitgegeven als de politie denkt dat een kind in levensgevaar is. De laatste keer dat de politie landelijk een alert uitgaf... was in het voorjaar voor Jeffrey en Emma uit Beerta. De broer en zus kwamen toen samen met hun vader door verdrinking om het leven. Veel ijsbanen hopen vandaag open te kunnen na de kou van vannacht. De laagst gemeten temperatuur was min 11,6 graden in Eelde bij Groningen. In Hogeveen werd het min 11,3 en in Enschede min 11 in plaats als Winterswijk, Noord-Laren, Doorn en Amersfoort... kan worden geschaatst. Vandaag is waarschijnlijk de laatste dag. Vanaf morgen gaat het overal dooien. De Amerikaanse zanger en gitarist Bob Weir is overleden. Een van de laatste oorspronkelijke leden van The Grateful Dead. Die alternatieve band, onder leiding van Jerry Garcia... had een grote schare trouwe fans... en maakte in de jaren 60 en 70 succesnummers als... Truckin, Sugar Magnolia en Friend of the Devil. Bob Weir was 78... En tien gemeenten hebben dit jaar de hondenbelasting afgeschaft. Vorig jaar betaalden eigenaren nog in 111 gemeenten belasting. Nu zijn het er 101. Gemiddeld betalen baasjes ongeveer 76 euro. Met ruim 142 euro is de hondenbelasting in Katwijk het hoogst. Dan het weer nog. Droog en wat zon. Het wordt 0 tot min 4 graden bij een koude zuidoostenwind. Vanavond van het westen uit sneeuw. Overgaand in regen en mogelijk eerst ijzel. Dit was het NOS Journaal.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 Bij het tweede uur van ZFM Jazz live vanuit de studio in Zandvoort. Mijn naam is Edward Rauhorst. Zoals gezegd, ik doe een greep uit albums. Uitgekomen in 2025, die ik niet eerder heb gedraaid. Want ik heb er natuurlijk al aandacht aan besteed in eerdere afleveringen in 2025. Drifting, een sfeervolle, dromige, bijna spirituele opening... met het soprano saxwerk van de Engelsman Chip Wickham... tegen een soort van orkestrale achtergrond te vinden... op zijn fraaie en waarbloedige album getiteld The Eternal Now. Dat was de kick-off van het tweede uur. Um, ga ik verder met een album wat wel... Uh, onder de aandacht is gebracht door mijn collega uh, Auko. Dat komt uh, van uh, Brad Mildow. Uh, die heeft een uh, eerbetoon gebracht aan um, zijn vriend uh, um, Elliot Smith. De singer-songwriter die uh, ja, een beetje een tragisch leven had... en tragisch aan zijn einde kwam. Het album heet A Ride Into The Sun. Daar staan een groot aantal nummers op van die Elliot Smith. Uh, dus covers door die Brad Mildow... Um, en Brett Mildow, dat weten misschien veel mensen niet, die, uh, trad ook, die heeft ook in de jaren negentig opgetreden met die Elliot Smith. Uh, Elliot Smith was zwaar verslaafd, uh, Brad Mildow was dat eigenlijk ook, maar die wist zich daar aan te ontworstelen en een zeer succesvol pianiste te worden. Ga luisteren naar uh, Brett Mildows uitvoering, cover van Better Be Quiet Now van Elliot Smith. Strijkers van het album Ride into the Sun, Better Be Quiet Now, zijn a tribute, zijn eerbetoon aan Elliot Smith. Wij brengen in Zandvoort niet alleen jazz op de radio. Je kan Zandvoort ook live beluisteren bij Jazz in Zandvoort. Vandaag nog in uh, Nieuw Unicum het concert van André Vrolijk, de accordeonist. En uh, vanaf volgende maand, 15 februari, een concert in het uh, gerenoveerde de theater De Krocht. Beide concerten zijn volgens mij uh, uitverkocht. Dus de, je moet kijken op de agenda voor de, de uh, optredens in Maat maart en verder en dan nog proberen kaarten te bestellen. Maar we doen alles in z'n antwoord om de jazz te ondersteunen. Over accordeonisten gesproken, daar kom ik nu ook bij... ...met het uh, Quadro nevo ensemb Nuevo Ensemble uh, rond Mulo Francel. Die heb ik wel vaker gedraaid, ook een tenoorsaxfinisch clarinetist... Um, en daarbij ook André Hinterzee, dit keer op accordeon en uh, bandoneon. Speelt hij volgens mij ook op het album Inside the Island, opgenomen op Samos. Ja, het je, doet je denken aan de zomervakantie al. Uh, Griekse klanken vermengd met uh, jazz. The Great Wide Open van Quadro Nuevo. Wide open van Quadro Nuevo werd uh, gevolgd door nog meer arcodion werk. Ditmaal van uh, de man uh, Vincent Perani, die heb ik ook wel eens uh, vaker uh, gedraaid, uh, komt van zijn allerlaatste uh, album, Live Being 4, uh, album nummer 4. Het zijn live opnames. Um, dit nummer heette Better Days en hij werd daarmee erbij onder meer bijgestaan door Emile Parisien op uh, saxfoon en Tony Poeleman op uh, piano. Brengt mij bij een andere, gigant uh, wou ik zeggen, een andere um, pianist. Dat is Frans von Chossi. een Duitse pianist... die veelvuldig ook in Nederland bivarkeert. En op zijn laatste album, Mirror Nine... Um, heeft hij negen songs die een soort van uh, weerspiegeling zijn... van karaktertrekken van een mens of van hemzelf. Um, het nummertje wat je gaat uh, horen heet The Loyalist. En verder op dat album uh, doen we bijvoorbeeld nog mee... Uh, Jamie Peet op drums en Saadje van Kamp op uh, uh, cello... Ga luisteren, ga genieten van Franz von Joshi. van Jossie. Af en toe een beetje Philip Glass-achtig. Vrij album, bijzonder album. Mirror Nine. Keren we terug meer naar de mainstream jazz. Oudgediende Kenny Barron, de Amerikaanse pianist, gaat op zijn allerlaatste plaat de samenwerking aan met de vocalisten, waaronder Cecile McLaurin Salvant en de reizende ster Tyreek McDowell die ik in twee uh, afgelopen jaar al... Uh, uh, aan de ZFM uh, een yes, uh, Luistera introduceerde die Tyreek McDowell een naam om in de gaten te houden. Ook de gelouterde Anne Hampton Calloway doet een vocale bijdrage op deze LP-songboek uh, getiteld. En is met haar verfijnde zang uh, te horen op het volgende nummertje. Dat uh, is uh, Kenny Barron's eigen song, Cooks. ja. van Kenny Barron met uh, Ann Hampton Calloway op vocalen werd gevolgd door het even zo groovy en swingende werk... van uh, de drummer Brandon Sanders. Uh, Tales of Mississippi heet het nummertje van het album. Het smakelijke album, niet te versmaden, Lasting Impression. Met uh, Stacy Dillard op uh, het Noorsax. Warren Wolf op A Vibes Vibrofoon... en Eric Scott Reed op Piano... Een uh, heel vrij album in de mainstream met een uh, heel vrij samenspel tussen al die uh, jazzcracks. Ook in 2026 ontbreekt de ZFM Jazz uh, Top uh, 2026 cover-up niet. De jazzy covers van uh, nummers uit de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. Ga lekker luisteren naar de volgende cover van een uh, bekend ja, rock, hard rock, pop niet. SVM Jazz Top 2026 cover. Kurt Elling, Kurt Elling dus bezondigt zich op zijn laatste album met gitarist Charlie Hunter. Wederom aan een aantal guilty pleasures. Waaronder een cover van Sharp Dressed Man. De song van de vermaarde, bebaarde ZZ Top. Uh, te vinden op plek 1332. In onze evenzo vermaarde ZFM Jazz Top 2026 cover-up. De enige ritparade die tot stand komt. Via alcoholritmes en kunst. ...zinnige intelligentie. Een snel reizende ster... ...is de Amerikaanse pianist... ...Sean Mason. 27 jaar jong... ...is in staat om hele catchy... ...toegankelijke tunes te schrijven... ...en dat te combineren met ogenschijnlijk... ...achteloze technische finesse. Een lekker gevarieerde... ...en een toegankelijke luisterplaat... ...om de zondagmiddag mee... ...door te komen. A Breath of Fresh Air heet dat album... ...met onder meer... Uh, Felix Moosholm op Bas, Tony Klaus op uh, trompet en Chris Lewis uh, als saxofonist en Sean Mason dus op piano. Unfinished business, daar ga je naar luisteren. Sean Mason, leuk album, A Breath of Fresh Air. We zijn ook nog niet helemaal klaar, maar we lopen wel tegen het einde van het programma alweer. weer. De playlist komt natuurlijk op mijngroeve.nl te staan met een link naar de Facebook page van ZFM Jazz. Dus, uh, even kijken. Ja, Destin Conrad is nog een vrij jonge uh, rhythm and blues bluesster, hip-hopster... die tot verbazing van zijn fans in 2025 besloot een jazzy-zijpad uh, in te slaan. Met behulp van onder andere trompetist Kion Harold en zangeres Vanicia Gold. Die laatste heb ik hier ook wel eens gedraaid. Geweldige singer, songwriter en zangeres. Je gaat luisteren naar... Een, uh, een song, A Lonely Detective. Een overspelige detective van het album Whim Whimsy. Destin Conrad, uh, featuring Vanessa Gold, A Lonely Detective. Secret to tell Is Martini dirty? I guess it suits him well His lips, they're soft And he kisses me well And his eyes are sharp They cut through my shell Get them jazz Voor de zondaars Die kunnen zowaar weer in genade worden aangenomen. Want Jesus loves the sinner but hates the sin. Met de vocale bijdrage van de Blind Boys of Alabama. Te vinden op zijn album Ain't Done with the Blues. Ik ben er wel klaar mee met, dit, uh, met deze uitzending. Ik hoop dat je het hebt leuk gevonden. We gaan eruit met Christopher McBride. Uh, geen familie van uh, Christian McBride. De saxofonist Christopher McBride. Funky goods senior blues. Maak er een mooie zondag van. Tabé en tot ziens.